1 uur Helene Ecker met het TNW journaal. In Brazilië zijn opnieuw in tientallen steden demonstraties. Op sommige plaatsen zet de politie traamgas in om de betogers te verspreiden. De Braziliaanse president Rousseff zal waarschijnlijk de komende nacht het land toespreken op televisie. Haar toespraak is niet live, maar eerder opgenomen. Er is veel kritiek op de Braziliaanse president... omdat ze de afgelopen week niets heeft gezegd over de onlusten in haar land. Critici zeggen dat ze een oproep tot kalmte had moeten doen. De afgelopen dagen zijn de protesten grimmiger geworden...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 Het aantal zelfdodingen is vorig jaar flink toegenomen. 1753 mensen maakten een einde aan hun leven, ruim 100 meer dan het jaar ervoor. 2012 was het vijfde achtereenvolgende jaar dat het aantal zelfdodingen steeg. Zowel een onderzoeksgroep van het VUMC als een Brits onderzoek... stellen een verband vast tussen de stijging van het aantal zelfdodingen en recessies.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 Goed om te weten dat u nog steeds bij ons bent hier in ons huis van de maan. Net zoals Ruben van Zwieten, predikant op de Zuidas in Amsterdam... en vanavond tijdens de Nacht van de Theologie... uitgeroepen tot de meest spraakmakende theoloog van 2012. In mei opende hij zijn ontmoetings- en cultuurcentrum... de Nieuwe Poort in Amsterdam, daar op die Zuidas... waar mensen bij hem terecht kunnen met vragen en dilemma's... rondom zin en onzin van het leven... En vannacht kunt u die vragen en dilemma's ook aan hem voorleggen in Casa Luna. Dus bel ons als u dat wil. 0800-1121. 0800-1121. Mail naar casaluna.ncf.nl of twitter met hashtag Casaluna. En u kunt natuurlijk ook bellen als u gewoon benieuwd bent... hoe Ruben van Zwiet dat predikantschap ziet daar in Amsterdam. Hoe hij dat aanpakt. 0800-1121. Ruben, ik ga eerst even nog terug naar, naar je werk daar in Amsterdam. Jullie hebben nu die nieuwe poort uh, geopend. Dat cultuurhuis, dat ontmoetingscentrum. Centrum, uh, inclusief cabaretiers en goede kopjes koffie, uh, begreep ik van je. Maar uiteindelijk, je bent daar predikant. Zijn er in die Nieuwe Poort ook uh, kerkdiensten, zoals wij die kennen? Nou, als predikant blijf ik op zondagmorgen voorgaan. Uh, één keer per maand in de nabijgelegen Thomaskerk... en uh, op andere zondagen elders in het land. Maar in de Nieuwe Poort proberen we natuurlijk wel... Uh, vinden ons fundament in dat Bijbelse verhaal... Dus je gaat daar de lunchbreek in de lunchbreek vinden, een korte filosofische overweging naar aanleiding van een thema als concurrentie of. Uh of competitie. En dan um, nou ja, heb je bijvoorbeeld een ontbijtsessie, een stevig ontbijt... tijdens een wake-up call. Nou, Die wake-up call die komt dan van iemand wat bijna een soort profetische stem is. Dus zo probeer je natuurlijk wel te laden. En heel veel bijbeltafels. Gewoon, je kan meelezen, teksten, letter voor letter. En hoe, wat is een bijbeltafel? Hoe moet ik me dat voorstellen? Dat er in een, in een huiskamersetting, in zo'n gebouw op de Zuidas dus... Hè, dus die, de nieuwe poort zit onder Google... Uh, Omdat het die kantoor plek. van Google. Ja, kantoor van Google op de Zuidas. En uh, daarin hebben we gewoon een huiskamer gekeerd met, met, met boekenkasten. En uh, op de tafel lezen gewoon een tekst. Dus nou ja, uh, laten we beginnen bij vers 1. Wat staat daar? Uh, het lijkt een beetje over roeping te gaan. Uh, en aan het einde vraag je dan dus... Uh, hebben jullie het idee eigenlijk dat jullie je roeping volgen? Wat wilde je vroeger worden en wat ben je nu geworden? En... Wat is daartussen gebeurd? Ja, een fascinerende gesprek. En wat voor antwoorden krijg je dan? Zijn er mensen wiens roeping het echt was om uh, bij een grote bank te werken? Of bij een nee, grote multinational? Je, je, je, je, je ziet toch wel heel vaak dat dat uit elkaar ligt. Wat men wilde worden en wat men is geworden. Maar uh, ja, er zitten ook heel veel mensen bij die daar dus aankomen rijden... aankomen fietsen of met de trein zijn gekomen van elders... en in de thuiszorg werken... En daarmee fantastisch in dat gebied als dat enorm, ja, heel, heel enthousiast over hun verhaal vertellen. Nou ja, het is ook wel heel zakelijk geworden. En uh, het is ook allemaal bezuinigingen. En, uh, maar wel echt zeggen van, ik, ik, heb, ik, ik doe wel wat ertoe doet. Ja. En, en daar, daar zie je dan de mensen aan diezelfde tafel wel even raar van opkijken. Ja, die vragen zich dan af, doe ik wat er toe doet? Geef je daar oordelen over als predikant? Als mensen je dat recht op de man afvragen? Nee, het is veel leuker uh, dat je die tafel zo faciliteert... en dat je bij die persoon van die door zo doorvraagt. Het is zoveel sterker om het verhaal zelf te laten gebeuren aan die tafel... Dan dat ik nog een soort moralistische samenvattingen van zou kunnen geven. Wel als iemand helemaal begint te vertellen met 14 omwegen... waarom hij ook een bijdrage aan de samenleving heeft. Want op die manier stimuleer ik de economie. En door de economie te stimuleren zijn er weer andere mensen... die werkgelegenheid hebben. Als ik denk dat het me uit de bocht vliegt, dan zul je mij ook horen. Dan grijp je in. Maar eigenlijk faciliteer je dus als predikant vooral de, de gesprekken van mensen onderling. Ja, ja dat merk ik. ik. Ik treed vaak op in uh, debatpanels. Dus ik ben helemaal niet iemand die niet graag zijn mening geeft. Maar in mijn eigen huis ben ik er telkens mee bezig... om vooral uh, de vragen op de juiste manier te laten stellen... en zelf te stellen in plaats van telkens de antwoorden te geven. Dus dat is... Uh, ja. Dus, ja, het, is het is echt een leerhuis. Het ja. is echt een ontmoetingshuis. Maar in een ouderwets leerhuis is het de predikant uh, die je vertelt wat je dient te leren. Hier nou, nee, leren nee, nee. mensen uh, zelf dingen. Ik ga wel voor in de schrift. Dus, uh... Wat wil dat zeggen, voorgaan in de schrift? Nou, dus dat als je met elkaar close reading aan het doen bent... dat er wel één iemand is uh, die als eerste zijn vinger bij een woord legt... en zegt, uh, hebben jullie een idee wat dit betekent? En... en... Kunnen, weten jullie waar dit woord nog meer voorkomt? Mm -hmm. Aan welk verhaal doet jullie dit? Aan welk ander verhaal doet jullie dit denken? Dat is, uh, dat is dus ik ga wel ben ook een beetje afgekeken van een rabbijn... hoe je een tekst tot leven brengt. In welke zin ben jij een man met een missie? Ben je missionair in de zin van dat je hoopt dat mensen uh, hun geloof omarmen? Uh, uh, zich anders tot God gaan verhouden? Of ben je meer een man met de missie dat je probeert die Zuidas... een wat menselijker gezicht te geven? Nee, mijn missie is meer dat mensen mens worden. En op het moment dat ze een avond hebben meegemaakt... waardoor ze met energie en hoop uh, teruggaan uh, naar hun toren de volgende dag... Uh, dat ze opener zijn naar hun collega... dat ze kritischer zijn naar hun baas. En uh, sommige mensen zoeken zelfs de Exodus, de uittocht. Hoe bedoel je dat? Die gooien het roer om. Die vertrekken. Die vertrekken, die worden ZCP'er. Maar ik wil niet het beeld schetsen dat het altijd in die torens zou gaan over, uh, over te veel geld verdienen. Dat is ook maar net hoe je dat dus neerzet. In zo'n toren werken soms pakken we 45.000 mensen. Daar krijgen misschien 10 uh, mensen een bonus. Nou, hoeveel is 10 op de 45.000? Dat is een verdraait klein percentage. Dus het gaat ook om al dat ondersteunend personeel. Mensen die gewoon een wc-rol op de wc's leggen... de mensen die papier bij het kopieerapparaat leggen, secretariaat. Het is echt, het is heel, heel groot natuurlijk. Er zijn meerdere mensen die daar dagelijks naar hun werk tijgen. Ja, ik vind het wel mooi dat je zegt, hoopt dat mensen met nieuwe energie met nieuwe hoop... naar dat werk uh, gaan de volgende dag. Dat refereert weer aan wat je in het vorige uur zei. Uh, het is niet zozeer dat jij in God gelooft... maar jij gelooft dat God in ons gelooft. Ja, en dat is wat je mensen bij wil brengen uiteindelijk. Dat vond ik ook mooi aan het boek uh, van Kees dus Dat je tegen die mensen zegt, uh, uh, jij mag er zijn. Jij bent er. Word wie je bent. Uh, zet je talenten in en dan uh, merkt die omgeving het van je. En dan gaat het ook goed met de afdeling. Als jij helemaal doet wat je toe doet. Maar mensen willen wel het gevoel hebben. Uh, de kwaliteiten die ik heb, ben ik die aan het inzetten voor datgene wat ook echt het verschil maakt. Dus ben ik alleen maar mee bezig om mensen die rijk zijn rijker te maken... of heb ik gewoon niet eens door voor welke blinde macht ik werk. We hebben natuurlijk gewoon vaak taal waarin je spreekt over de markten. De markt, de financiële markt. Wie is dat? Dus maak het concreet, maak het klein, maak mm. het tastbaar... En uh, ga niet zomaar knielen voor iets wat je niet kent. Nee, nee dat probeer je ook mee te geven. Zien, zien al die grote bedrijven jou eigenlijk wel zitten? Want jij leert hun werknemers uh, kritisch te denken... Nee, over ja, zichzelf, maar ook over, over de bedrijven waar ze werken. Zij geven heel vaak een abonnement voor de fitness... voor het welzijn van hun werknemers. En door uh, dit te steunen is er een plek voor hen voor mentale gezondheid. Ja, Dat maar steunen ze dit ook? Want fitness nou. is wat anders, dan ga je gezellig aan, aan toestellen nee, hangen, uh, met, met, met woord en, uh, en euro. Dus ze zien het belang ervan? Ze zien het belang ervan, van een plek... Uh, van een ontmoetingsplaats, een vrijplaats... Uh, van inspiratie. Dicht uh, ja, in het werkveld... waar mensen zomaar naartoe kunnen lopen waarbij hun eigen werknemers aan verbeeldingskracht en inbeeldingskracht... aan creativiteit, aan energie, aan empathie, aan visie, aan innovatie winnen. En, en uh, minder snel ziek worden, burn-outs, mm -hmm. die worden voorkomen. Maar je zou dat is niet, dus werken... niet te meten, en daar ga ik ook nooit aan meedoen om dat te meten. Maar ik geloof wel dat, dat je er mentaal gezondere werknemers ja. voor krijgt. Maar zou je als een goede psycholoog hetzelfde effect niet kunnen bereiken? Um, ja, maar wij gaan verder dan gewoon een goed gesprek. Bij ons gaat het natuurlijk uiteindelijk over... Uh, uh, over wat waarachtig is, toch? Van waar kun je nou werkelijk op aan? Uh, en is er dan maar ja. één antwoord? Um, uiteindelijk? Dat zijn in jouw licht? Uh, Jazeker. En uh, uh, hoe seculier de deelnemers ook vaak zijn... Vaak komen we daar ook weer telkens op uit. Hmm. En hoe definieer jij die ene waarachtige werkelijkheid? Nou, voor mij is dat de, de God van Israël... die ons persoonlijk ziet, kent en hoort. En jij bent predikant, je bent in die traditie opgegroeid... je bent daardoor gegrepen ook. Maar veel mensen zijn dat niet. En toch komen ze erop uit. Hoe, hoe kan dat? Um, omdat het op een gegeven moment zo existentieel wordt, uh, dat ze kwijtraken uh, waarom ze eigenlijk dagelijks een show opvoeren. En um, dat ze weten dat het altijd terug te brengen is op wie werkelijk van hen houdt en wie werkelijk hen lief heeft en die ook uh, hun handen ophouden bij hen op het moment mm. dat ze gevallen zijn. En als je telkens op het punt staat op van red ik het wel, red ik het niet. Zal ik er nog volgende week werken, ja of nee. Dan is het heel fijn als het natuurlijk een plek is dat je zegt van... Uh... En mensen raken maatschappelijk betrokken. Dus op het moment dat je een huis binnenloopt waar ook vluchtelingen zijn... die je juridisch advies kan geven en je kan kinderen financiële lessen geven... je bent je expertise aan het inzetten voor kwetsbaren... Die daarna, die, waar, waar, waar, waarbij de mensen opstijgen van de energie. Waarom? Omdat uh, zij hebben geholpen, maar eigenlijk hebben ze vooral zichzelf geholpen. Dus wie helpt nu wie? Ja, ze hebben zichzelf geholpen door zich nuttig te maken voor anderen. Wat dat ja, betreft. Als je echt werkelijk iemand helpt, daar kik je zelf zo mm. van op. Gaat dat ook voor jou? Dat geldt voor mij ook. Mm. Ja, ik ben bang wel eens dat je nu te veel aan het organiseren bent. En donderdag hadden we weer het grote mens cinee het Grote Mensenontmoetingsdiner. Ja, dat... Wat doe je tijdens het Grote Mensenontmoetingsdiner? Tijdens het Grote Mensenontmoetingsdiner uh, proberen we de meest uiteenlopende figuren in de samenleving aan één tafel te krijgen. Dus we hebben een hele lange avondmaalstafel midden op de Zuidas. En daar proberen we heel nadrukkelijk de krijtstreep naast Bamba, uh, de vluchteling, te zetten. En dat ziet er ook zo stereotyp uit als je het maar kan zien, maar het is heel duidelijk: wat doen deze mensen aan één tafel? En um, daarvoor hebben we dan ontmoetingen. Dus uh, met mensen die mentale depressie hebben gehad... die krijgen sollicitatietraining van professionals, van mensen die werken. En die hebben natuurlijk vaker alles, ja, of op de HR-afdeling... of uh, ja, je raakt toch betrokken bij een bedrijf bij, bij, het bij de aanname van nieuwe mensen. Dus die weten wel een beetje hoe je je moet gedragen... of die hebben natuurlijk zelf veel ervaring met solliciteren. Dus dan... Uh, dan boodsen we een sollicitatiegesprek na. En ik was dus zelf de laatste keer, dat ik was ergens een gaatje... dat ik dacht, van, ja ik kan altijd wel toekijken, maar dan laat ik zelf deze workshop geven. Ja. Maar ik had natuurlijk ook dat eigen bedrijf gehad... waarvan ik dus wel wist van, uh, nou... Ja, hoe je, hoe je, je mensen net kunt stimuleren, de... ja. Ja, en, en daar leef je dan helemaal van op. En dan gaat het gewoon heel concreet over de persoon... met zijn geschiedenis en levensverhaal. En daar kom je dan zo dichtbij en dan denk je ook, ja, hier moeten we het voor doen. Ja, en dat is voor jou ook nog steeds belangrijk... Heb jij het verschil in de afgelopen jaren kunnen maken op die Zuidas? Is die Zuidas, mede dankzij uh, jou en je collega daar... Uh, van de kerk, uh, is die Zuidas uh, menselijker geworden, leefbaarder? Nou, als ik heel realistisch ben, heb ik niet het verschil gemaakt. Het is daar zo groot en het is daar uh, zo immens. En de, en de krachten waar je ook tegenop botst, die zijn zo hard. Maar... Het is toch een heel hoopvol teken midden in bezet gebied. Hmm. Je, bezet gebied? Je loopt er niet omheen. Nee. Dus uh, je ziet het wel. En uh, het is toch ergens. Uh, is er een kamer in je brein die je er op dat moment heel kort aan wordt herinnerd. Uh, dat dit een wereld is vol hongerige en dorstige. Terwijl jij het systeem gaande houdt. Hmm. Uh, ja, ja, en dat systeem daar is natuurlijk veel kritiek op. Mensen lijden ook daaronder, kan ik me voorstellen, die daar werken. Het neoliberalisme heeft hoogtij gevierd... en heeft niet altijd successen geboekt, dat blijkt nu de laatste jaren. En daar worden ook veel mensen op aangekeken, dat zei je al. Is dat ook een probleem voor veel mensen? Uh, ja, maar het is wel duidelijk dat, dat uh, je leeft in een verhaal. Of ik hoorde mijn collega zeggen, woont in een psalm. Als jij woont mm, in een neoliberalisme... Dat zei inderdaad Kees Waaijman uh, eerder vandaag. Ja, op het moment dat jij woont uh, in het verhaal van het neoliberalisme... en dat is toch wel uh, aan die stoelpoten zijn redelijk gezaagd. Dus, dus mensen zijn wel weer op zoek naar, ja, maar wat dan wel? Wat is dan wel. Uh, ja, nee, die, ik, ga die, ik ga die antwoorden niet geven, maar het feit dat dat aan mijn tafel, dat gesprek plaatsvindt, daar ben ik zo trots op. Ja. ja. Welk gesprek zou u vannacht willen voeren aan onze denkbeeldige bijbeltafel... hier in Casaluna met Ruben van Zwieten. Predikant aan de Zuidas in Amsterdam. En vandaag eh, trotse winnaar van de podiumprijs... tijdens de Nacht van de Theologie. Welke vragen zou u me willen stellen? Welke opmerkingen heeft u? Bel ons 0800-1121, 0800-1121. Twitter met hashtag Casaluna. Dat deed bijvoorbeeld Directe de Witte. En die zegt, thanks God, thanks voor deze bijzondere uitzending. Top, top, top. Dus... Eh, dat uh, is een uh, tevrij, tevreden luisteraar, zou te horen. Uh, dat is dus ook prima als u twittert met hashtag Casaluna. Mailen dat mag ook. En dan ons mailadres casaluna.ncrv.nl Eerst was er niets. Tot ik werd geboren, sinds dat moment, draait, draait alles om mij. En sluit ik mijn ogen, voor altijd mijn ogen, dan is ook alles voor altijd. Ik ben het leven, de ziel, de zaligheid. Ik ben de enige waar alles om gaat. De aarde, de hemel, de hel en de eeuwigheid. Ik ben de blauwdruk waarop het allemaal staat. Ik ben de liefde, ik ben de hartstocht, ik ben de ruzies tot schreeuwen aan toe. Ik ben alles wat er kan gebeuren, van alle verhalen ben ik de kloe. Ik ben dat meisje aan de rand van de vijver, en ik ben die man die haar nood redt. Ik ben die tafel met lege glazen, die volle asbak, die ene sigaret, en als ik ga lopen gaat alles bewegen. Als ik stilsta, staat meteen alles stil. Ik ben de waarde in alle dingen. En ik heb er recht op wanneer ik waarde wil. Een boek bestaat, pas als ik het ga lezen. Een schilderij, pas als ik er naar kijk. Het is pas een wedstrijd als ik heb gewonnen. Iets is een prestatie wanneer ik het bereik. Er is vooruitgang als ik erop vooruit ga. Iets is belangrijk als ik erop let. Een kroeg is een kroeg als ik er kon drinken. Het is pas gesloten als ik eruit werd gezet. Ik ben de zon, de maan en de sterren. Ik ben de jager, de rest is mijn prooi. Jij bent pas lief als ik zeg dat jij lief bent. Jij bent pas mooi als ik zeg jij bent mooi. Alles draait om mij. Om mij. Alleen zo. So. De NCRV 75 jaar bestond. In 1999 vroegen we tien kleinkunstenaars om een nieuw lied te schrijven... naar aanleiding van een van de tien geboden. Maarten van Roosendaal koos het eerste gebod. En zo heette ook dit liedje. Hij nam het op samen met het Metropoolorkest Maarten van Roosendaal. U luistert naar Casa Luna bij de NCRV op Radio 1. Het is de nacht van de theologie vannacht. En eerder is in Rotterdam tot de meest spraakmakende theoloog van 2013 uitgeroepen... 2012 moet ik zeggen, Ruben van Zwieten. Ruben van Zwieten is predikant, directeur van de Stichting Zingeving Zuidas. En eh, eerder eh, dit jaar opende hij in Amsterdam de Nieuwe Poort. Een cultuurhuis en ontmoetingsplaats voor iedereen die een eh, kopje koffie wil komen drinken. Of eh, met elkaar in gesprek wil. En dat met elkaar in gesprek gaan, dat kan vannacht ook in Casa Luna. Eh, Ruben eh, is eh, een en al oor voor u. 0800 1121, Casa Luna uit of hashtag Luna, als je wilt twitteren. Ik heb hier een mailtje van Annie Gijsbertsen. En Annie die zegt, ik wil iets vertellen over mijn moeder. Ze heeft ons in onze jeugd steeds opgevoed... met als leidraad het hooglied van de liefde. Mijn kleindochter, ik ben nu 77 jaar, is pas in de kerk getrouwd... en bij ieder huwelijk in onze familie gesloten... is altijd Corinthe 13 gelezen. Deze keer was het bij mijn kleindochter. Dus de opvoeding van haar overgrootmoeder... werd bij die huwelijksinzegeling door de priester nog eens aangehaald. Ik was toen de meest gelukkige grootmoeder... die ook deze keer weer werd herinnerd aan geloof, hoop en liefde. Maar de liefde daarvan is de grootste. Dat is een, een mailtje waaruit spreekt hoe belangrijk teksten kunnen zijn voor mensen. Ja, ja en, ook, en ook de momenten waarop die teksten er zijn. Ik, ik, als het echt gaat over het onthouden van teksten... dan moet je het verhaal van Jona en de walvis hebben. Want die Jona die valt in slaap, die wordt van het schip gegooid... die komt op de bodem van de zee, die wordt opgeslokt door een vis. En het is, het is steeds dieper en steeds verder weggezakt. En dan op een gegeven moment dan is hij zo diep... Weggezakt dat hij dus in die vis zit. En wat herinnert hij nog in die vis? En dat zijn psalmen. Het is zo mooi dat hij dan dus. Ja, wat heb je dan nog? Als je dus in het diepst van je benauwdheid dan nog op teksten kan komen. Ja. Dus Ik zeg altijd, ja, leer nou die teksten voor slechtere dagen. Want dan, dan heb je dan wapens. Dus, dus, nou ja, en, en, en dus teksten die gaan met je mee. En, en die komen je soms te pas op hele gekke momenten. In één keer floept zo'n zinnetje eruit. Wat natuurlijk. is een tekst die je hebt geleerd voor slechtere dagen? Uh, jij kent mij uh, dieper dan jij jezelf ooit kent, ken ik jou. Uh, ik weet waar ik ga, ik volg jou waar jij zit of staat. Alles wat jou had bewogen ligt open voor jouw ogen. Psalm 139 is. Ik denk, uh, op het moment dat je als jonge predikant voor een begrafenis wordt gesteld waarin je een leeftijdsgenoot moet begraven, uh, dan is het natuurlijk gewoon ook heel sterk de vraag. Wat, maar, ja, met welk verhaal gaan we nu doen? Gaan we een heel verhaal uitleggen? Of, of moet het dan toch maar, toch maar weer deze psalm? En dan is het toch maar weer die psalm? Die tekst is dan dan waardevoller dan ja, wat voor beschouwing dan ook. Ja. Ja. Ja. Het valt me op, dat is weer een tekst die gaat over een god die ons uh, kent... die uh, het vertrouwen in ons houdt. Dat is voor jou persoonlijk volgens mij echt heel belangrijk. Die notie... Joeko, doe mee aan een bijbeltafel. En als wij het willen hebben over het geloofsleven van Mozes... Of, uh, of, of wie dan ook, dan moet je goed zoeken, hoor. Dan moet je goed zoeken om het echt te beginnen bij het geloofsleven van die figuur. Gaat, telkens gaat het over die mensen die zijn gewoon net zoals uh, jij en ik... Uh, ze verliezen zichzelf, uh, ze geloven er meestal helemaal niets van. Hmm. En dan toch telkens weer is er eentje die tegen al die ontrouw in uh, jouw trouw blijft. Is dat uiteindelijk wat je drijft in je werk? Uh, ik ben eerlijk gezegd, ik, ik moet nog dertig worden... maar ik voel nu al ten opzichte van dat ik 25 was. Toen dacht ik echt, nou, dit gaat echt... Uh, dit is echt beslissend, wordt dit, dat, uh, wat we hier doen. Het is niet dat ik daarin heb heb ingeboet van, van, van, van, van betekenis. Maar wel dat ik denk, ja, volgens mij moet ik maar wat vaker bidden. Want uh, ik weet niet waar het allemaal nou terecht komt. Misschien moet het maar van een hele andere kant komen. Hoe bedoel je dat? Nou, ook het idee dat niet alles maakbaar is. Dat, uh, dat ook uh, ons pogen... Een uh, fantastische voetnoot onlangs op de voorpagina van de Volkskrant van Gruenberg... Dat al ons pogen vaak eerder aan bijdraagt dat het nog verder wegzakt. Mm. Met al onze goede bedoelingen. Maar dat je dan maar niet gaat zeggen dat de bestaande wereld oké okay is. Dat die zo hoort te zijn. Maar dat je wel eigenlijk beseft, ja, die bestaande wereld die moet echt anders. Op heel veel punten. En, uh, maar waar te beginnen? En haalt het iets uit wat je doet? Uh, helpt het? Verandert het? Nou, Als jij het gevoel hebt dat dat niet voldoende verandert... Dan haal je eh, boven maar hulp, als het ware. Ja, ja haal ik boven hulp. Uh, ik ga er wel vanuit dat het niet een, uh, een sieraad is en uh, dat het geen invloed heeft in ons leven. Ik ga er ook vanuit dat het werkt en dat het uh, present in ons midden is en dat het zich actueel stelt. Ja, het heeft wel zijn werking, denk ik. Ik mm -hmm. uh, ja, denk het wel. Ik denk dat heel wat mensen. Uh, waarvan je nooit zal verwachten in zijn dienst worden genomen... en daar toch in één keer weer het andersom gooien... en het weer ergens voor vechten. Mensen op die, in die torens bijvoorbeeld die tijdens een vergadering in zeggen... die torens van de Zuidas. In die torens van de Zuidas die bijvoorbeeld tijdens een vergadering zeggen... ik wil dat wij dit gewoon maar eens echt gaan doen. We hebben het er nu al een paar jaar over. Ik vind dat we dit gewoon echt moeten gaan sponsoren. Dit moeten we steunen. We moeten hier een middag van maken. We moeten samen dat schooltje gaan verven... Wil, uh, of heel sterk op een businessbeslissing zeggen... ik weet niet of wij dit wel moeten willen. Moeten we hier wel aan meedoen? Iedereen dacht, waar heb jij het in één keer over? En die kritische stem of die stem voor verandering... Nou, die, die wordt wel vaak in gang gezet ja, in de nieuwe ja. poort. Ja, en dat is ook iets wat je drijft. Hoewel je, dus, je zegt, ik ben er vijf jaar, maar ik leer nu ook mijn beperkingen. Ja, ja, ja, ja. Een uh, tweet van... Uh, even kijken, de familie Rekap en die zegt, ik heb vannacht nog niets over Jezus Christus gehoord uh, hij komt toch door heel de Bijbel naar voren um, Wat zeg jij dan, Ruben? Dan zeg ik dat als het uh, eerste boek van de het Nieuwe Testament, Matthäus' Evangelie begint, dan ben je al op 80% van de Bijbel Dus wanneer het Evangelie van Jezus Christus begint dan ben je dus al een heel stuk op weg. Dus je moet echt eerst beginnen met het oefenen van die verhalen. Wil je Jezus leren verstaan? Maar jij vindt in die zin het Oude Testament... voor het begrip van, van, van het complete verhaal belangrijker dan het Nieuwe Testament? Nee, nee, niet belangrijker dan het Nieuwe Testament... maar eigenlijk zoals je het eerst zei... voor het begrip van het Nieuwe Testament... is dat Oude Testament onontbeerlijk. Mm -hmm. En ik zie heel veel mensen gewoon rechtstreeks beginnen... bij de brieven van Paulus. Ja, daar ligt een fundament onder... En je, dus je moet het mensen kennen, wil je die brieven op ja, waarde kunnen schatten, zeg jij. Paulus kennen. die kennen dat de nacht ook als het beste. En die ja. evangelisch schrijvers ook. Ja. Sterker nog, ik denk dat het een poging is... Uh, van joden onderling om het Oude Testament beter uit te leggen. Ja. Men ja. is vergeten dat de God van mensen dus iemand is... die heel dichtbij komt te staan en dat hij jouw bevrijder is. En daarom hebben zij God laten samenvallen in Jezus. Een vleesgeworden God, een mens wiens naam betekent Yeshua, hij die bevrijdt. Dus het hele verhaal van de uittocht uit Egypte... door het water heen, door de woestijn, op weg naar het beloofde land... wordt samengevat in die ene figuur in het Nieuwe Testament die Jezus heet. Ja, ja. En als, als deze familie zegt... ja, ik hoor die naam Jezus te weinig in, in dit hele verhaal... herken je dat dan? Of zeg je daarvan? eigenlijk zit die naam overal in, in verborgen als het ware? Ja, het gaat uiteindelijk over één en dezelfde God. Mm -hmm. En uh, uh, ja, ik weet nooit zo goed wat iemand... Als iemand meteen Jezus inbrengt... Dan, dan denk ik, laten we nou maar eerst gewoon eens kennis maken... wie jij bent en wie ik ben. Ik weet het niet. Uh, het is te groot. Het is te groot en ik, ik vind ook... Uh, ja, je moet je moment goed kiezen uh, waarop je dat inbrengt. Ik, ik, ik denk dat het wel... Het, het heeft zeggingskracht. Dus je, je moet dat niet ook telkens weer... Te pas, of, of soms zelfs zijn ook momenten waarop het te onpas is. Ja. Nou, welke momenten bijvoorbeeld? Nou, eh, op het moment dat jij in een crisissituatie verkeert van iemands leven, dan moet je eerst maar eens gewoon net zoals Job meeschreeuwen en mee boos zijn en, en, en ook een aanklacht tegen God doen. Dan moet jij en niet, niet meteen zeggen, naar Jezus verwijzen. En niet zeggen: Jezus houdt desondanks van u. Nee. Dat helpt op dat moment niet. Nee. Uh, een mailtje van... Eens even kijken, Rijnie. Rijnie zegt... Hoe uh, legt uh, Ruben van Zwiet de drie eenigheid van God uit? God ziet ons, zegt hij. Maar wat doet Christus nu in de hemel aan de rechterhand van God? En wat voor een verband heeft de Heilige Geest met God en Christus? Tot wie moet ik eigenlijk bidden als ik bid? Ja, ja, ja. Prachtig. Het heeft mij in mijn theologielessen ook altijd enorm verward. Dus ik denk van je probeert het in een schema te zetten... en dan dacht ik en dan soms dan, dan... dacht nou, vandaag ga ik filosofisch heel goed opletten. Dan dacht ik wel eens even... nou, nou heb ik het helemaal. Maar voor mij is dus het beginnen lezen van die bijbelverhalen... is dus uh, de grote wending geweest... om dus te zien uh, dat het niet zozeer een hele historische lijn is... vanaf het begin van genesis tot aan openbaringen... het einde der tijden en de eeuwigheid. Maar dat het er eigenlijk telkens over gaat... Wie is nou precies deze God? Ja, Dat wil Mozes ook wel weten. Als ik terug ga, kan ik dan wel even zeggen wie u precies bent. Want ja, ja ik moet nu dat volk gaan ophalen, maar je, je weet helemaal niet wie. Wie bent u? Jacob, als hij uh, worstelt met hem, zegt hij, maar wat is jouw naam? Ik wil jouw naam weten. Maar zeg me dan op zijn minst. Maar, maar telkens wordt daar maar niet uitgelegd wat die naam is en, en wie die persoon is. En dat laat zich dus kennen volgens mij. Hij zegt, ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dus wil je God leren kennen? Ga dan kijken naar de verhalen van Abraham, Isaac en Jacob. En dan nog, ja, kom je tot die verhalen. Dan zeg je dus, kijk, zoals Jezus doet, dat is God. Maar wij bidden volgens mij tot God. En als je dat uh, tot Jezus doet ook. En uh, één ding wat ook inherent aan God is, is... En net zozeer aan Jezus... Alles wat hij doet heeft effect. Daar waar hij werking heeft, waait een geest. Daar is de wind. Hm. Dus die vader, zoon, heilige geest, dat, dat valt dus samen. Ik probeer dat dus niet als een soort, een soort deeg uit elkaar te trekken. Dat je voor het ene terecht kan bij, bij uh, Christus, voor het andere bij God. En dan bied je altijd tot God, zeg jij. Ja, het, voor, maar ik probeer het nu uit te leggen dat dat... He, literair bijbels, of gezien de lijn van de bijbel, het allemaal telkens weer rondom die God van Abraham, wat ja. en Jacob uitkomt. Ja, ja en dat is ook wat je wat dat betreft zou willen zeggen tegen Reini. De drieërs hebben over dat, dat gegeven, dat, dat inderdaad, van welke naam gebruik je nou, hebben ze een heel mooi liedje gemaakt, dit namelijk. De hoogste macht, het brilbegin, de eerste zin. Ik ben verslagen, weet vermoord, altijd weer een Triës van hun album Vier Element, het laatste album... waarin Jaap de Witte nog meewerkt als actief bandlid. Hij blijft wel schrijven voor de groep, overigens. U luistert naar Casa Luna bij de NCV Radio 1. Vannacht is een van mijn gasten Ruben van Zwieten. Vanavond is hij tijdens de Nacht van de Theologie in Rotterdam... uitgeroepen tot meest spraakmakende theoloog van 2012. Hij won de Podiumprijs, zoals die prijs genoemd worden. En hij is mijn gast vannacht. En mevrouw Groeneveld heeft gebeld met een vraag aan Ruben. Goedenacht, mevrouw Groeneveld. Met uh, mevrouw Van der Ik heb een vraag aan u. Ik heb uh, heel mijn leven lang. Uh, ben ik mishandeld, en geestelijk. En dat heb ik 25 jaar gedragen. Toen heb ik het geopenbaard. En uh, ik zocht hulp uh, bij bepaalde instanties. En uh, mijn verdriet verteld en zo. En ik ben niet geholpen. En wat zou uw vraag zijn aan mevrouw van Specter? Ik, uh, ik ben heel erg christende. En uh, ik heb ook een predikant toen ingeschakeld. En uh, dat ik uh, ja, steun zocht en warmte. En uh, dat heb ik niet gekregen. En dan denk ik, ja, waar moet ik dan terecht voor het geloof? Ja, ja. Waar moet u dan terecht voor het geloof? Dat is een grote ja. vraag, mevrouw Groeneveld. Ja. Ja. Ruben van Ja. U, u heeft steun gezocht bij een predikant. Uh, ja. Waar is dat in Nederland? In uh, Hendrik Ido Ambacht. Hendrik Ido Ambacht, net ja. onder Dordrecht, toch? Ja. Ze hebben wel uh, grote fouten gemaakt... En uh, die ene mevrouw zei toen van... ja, er zijn fouten gemaakt en daarom helpen ze u ook niet. Ik zei, nou, dat vind ik dan heel erg. Maar u, maar ja. u bent teleurgesteld in, in, de, in de predikant bij wie u aanklopte... begrijp ja. ik, mevrouw Groeneveld. Ja. Wat, wat had u van hem verwacht? De warmte, de steun en uh, dat ze hem begripvol hadden. Mm -hmm. Ruben, warmte, steun, is, ja, iets? is dat iets wat uh, je kunt geven als dit predikant? Dit is natuurlijk gelukkig. Uh, ik ben natuurlijk nu met een heel nieuw centrum bezig... Yeah. Voor zomaar mensen die komen binnenlopen. Alleen eh, tegelijk is er natuurlijk ook nog steeds die gemeente. De, de, de, de gemeente van Christus die zondag aan zondag samenkomt. Ja. En ik weet, ik bedoel, predikanten zijn ook mensen. Dat wil ja. duidelijk zijn, al trekken ze nog zo vaak een zwarte jurk aan. Het zijn gewoon ja. mensen. En, en dat kan heel vaak ook verschillen. De ene is empathischer ja. en meer geschikt voor het vak uh, dan de ander, bij wijze van spreken. Maar tegelijk zijn in die gemeente ook nog altijd andere mensen in de kerkenraad. En overal waar ik kom, en ik kom best wel pleiden, ondanks was ik nog in de grote kerk in Dordrecht. Ja. Zulke lieve mensen die je dan ontvarmen, en, en, en, ja, dat, kan, dat kan zomaar je eigen tante zijn die dan zich ontpopt als vrijwilliger in die kerk. En die komt in die kerkenraad en die wordt ouderling en die wordt lid van de bezoekcommissie. Ja. Ik zou eigenlijk aanraden, ga het nog een keer bij die gemeente proberen, maar doe het dan even via de, via de rechterdeur. Ja, dus niet via de predikant, maar via uh, de kerkraad... of, of de, misschien ook van de vrijwilligers die in zo'n kerk uh, werken. Zou ja. u dat nog zien zitten, mevrouw Groeneveld, om, om die poging nog een keer te wagen? Ja, ik had graag steun gehad. Ik voel me, want ik heb ook een boekje hier dat ze voorlichting krijgen over mishandelingen. Ja. De kerken. Die heb ik ook in beheer. En uh, dat je heel kwetsbaar bent... En, Eigenlijk voel ik me nu uh, dat ik het grote paard heb eigenlijk teleurgesteld. Ik denk, nou had ik het maar nooit gedaan. Nee, nee maar wat, wat Ruben van Zieten zegt... misschien moeten we het eens dus proberen uh, via, uh, zoals hij zegt, de rechterdeur. Dus, dus gaan praten met mensen uit de kerkenraad... Of, of mensen die als vrijwilliger bij zo'n kerkgemeente uh, actief zijn. Mm -hmm. En als de predikant dat nou uh, niet wil? Nou ja, dan, dan, dan gaat het gewoon niet naar de predikant. Gaat er naar iemand anders in die gemeente? Ja. Altijd op een wedstrijd meerdere telefoonnummers ja telefoonnummers. Maar... Uh, ja. Maar ik begrijp wel wat, wat ik bedoel. Van, uh, ja, eigenlijk is een predikant. eigenlijk eh, moet voor de mens zijn. die je problemen hebt en die dan zo wordt behandeld. Ja, ja ik begrijp je dat dat mevrouw Groeneveld teleurgesteld is? Absoluut, maar ja. ik, ik, ik ken natuurlijk gewoon de nee, predikanten. Nee, nee, nee, niet, nee, nee dat, is zo, dat is ook zo. Mevrouw ja. Groeneveld, ik, ik hoop dat u wat heeft aan het advies van Ruben. Probeer het eens dus met andere mensen in die uh, gemeente, want hij heeft goede ervaringen wat dat betreft. Dank u wel voor het bellen en ik wens u nog een uh, goede nacht en sterkte. Ja. Dag, mevrouw Groene, dag. dag. Uh, dan aan de telefoon Ellie. Ellie, goeienacht. Dag. Um, ik heb net geluisterd naar die mevrouw die dus door iemand geholpen is. Ja. Um, ik heb in dezelfde situatie gezeten. En ik heb ontzettend fijne gesprekken gehad met een dominee. Mm -hmm. um, ze heeft me eigenlijk nooit een bepaalde richting opgepraat. Ik ben dus inmiddels ook helemaal van het geloof af. Uh, maar dat heeft bij haar nooit bovenaan gestaan. Bij haar stond bovenaan uh, dat ik dingen moest gaan verwerken. Uh, het geloof heeft me heel veel kwaad gedaan. Ik heb een moeilijke jeugd gehad. Nou ja, er werd gedreigd met haar en verdoemenis. Uh, dat was in de jaren 50, 60, was dat normaal. Uh, dat werd gewoon van een kansel gepreekt van... Uh, jullie zijn verdoemd en nou ja, noem maar op. Ehm... Uh, er is op een gegeven moment een breuk in de familie ontstaan. Nu mm -hmm. is met open, niemand contact meer. Dus u bent, als ik u even mag onderbreken, mevrouw, u bent, al, mevrouw, ja. u, u bent uh, eigenlijk uh, uh, door al die omstandigheden, door al die ontwikkelingen teleurgesteld in, in de kerk, in het geloof, en u heeft dat gewoon losgelaten. Ja, ja. ja, ja. En wat zou uw vraag wat dat betreft aan Ruben van Zwieten zijn? Nou, mijn, mijn uh, ik wilde eigenlijk zeggen, uh, naar aanleiding van de mevrouw die hiervoor was, dat er wel degelijk dominees zijn die luisteren en die helpen en die uh, met jou je verdriet verwerken, mm -hmm. uh, los van het feit of je nu bij een kerk blijft of wilt blijven of bij een kerk wilt gaan horen. En dat heb ik gewoon heel erg gewaardeerd in, um, ja, in die dominee. Ja, een, een, een pleidooi eigenlijk voor, voor de dominee in Nederland. Dat er wel degelijk dominees zijn die ja, wel die, luisteren. Ja. Ellie, dank voor dat pleidooi. Okay. En een goede nacht nog. Dank u wel. Dag. Uh, dan een mailtje Ruben van Nel Maas. Nel zegt, uh, dank u voor deze uitzending. Het doet me goed dat zo'n jong iemand, Ruben van Zwieten... zich betrokken voelt met ons mensen. Ik kom zelf uit het katholieke zuiden... waar steeds meer kerken gesloten worden en verdwijnen. Ook in mijn parochie is dit gebeurd. Misschien is het ook een idee voor de katholieke kerk... om op deze manier weer een uh, manier te vinden... om mensen wat meer te betrekken bij de samenleving. Dit is een protestants... Initiatief, hè, de nieuwe Nou, poort. Dat, dat is een goed punt. Wat mij betreft niet, het is een Bijbels initiatief. Maar het en, wordt wel uh, gefaciliteerd ook vanuit de, de Protestantse gemeente. Volgens toch? nog uh, helemaal niet. Nee. nee. Dus uh, uh, volgens nog is het helemaal particulier gedragen en uh, denken zowel Protestanten als katholieken uh, mee. Uh, en, en is ook een geldgever, een grote katholieke familie. Dus het is: uh, Ja, het is. Het is, uh, het is echt een poging om tot een, tot een oplossing te komen. Voor ja, die, alle gezinten, zoals ja, dat dan heet. Nou, nee, maar ook dat zelfs voorbij. Dus dat hele idee van de Eukamenen en bij elkaar brengen. Het is gewoon heel. Er is niks meer in Nederland. Kunnen we ergens niks meer? Nou, um, kijken we naar een generatie die nu voor de kerk uh, wel of niet zou kunnen trouwen. Dat is ook, ook gewoon mijn leeftijdsgenoot. Het zit ook niet meer in de vraag of je protestant of katholiek bent opgevoed door de bank genomen bij 90% van de Nederlanders. Mm het -hmm. zit dus meer in de vraag... heb jij nog iets met die uh, traditie, met die bijbelse verhalen of verhaal. niet? Ja. En, uh, en dat is heel vaak niet. En dan is het meer de vraag van... Nou ja, maar je hebt wel een behoefte aan verbinding, zingeving, reflectie, vertrouwen... Ja, waar kunnen we dat oefenen dan? Die zingeving, die verdieping. Om Daarvan zeg ik, kom nu met huizen uit die traditie van de Bijbel. Dat is zowel protestant als katholiek. Ja. Ja, natuurlijk, ik, ik, ik heb ooit natuurlijk uh, ook vanuit mijn uh, opvoeding uh, terechtgekomen bij de protestantse kerk. En ik geloof ook sola scriptura, vooral het verhaal centraal stellen. Wat wil dat zeggen, sola scriptura? Alleen, alle de ja, okay, alleen de yeah, schrift. Alleen de schrift. En uh, Dus alleen het woord vooral en niet, niet te veel poespas. Hoewel uh, die rituelen, een kaarsbranden. ik vind dat echt uh, fantastisch ja. en heel belangrijk. En ik, maar ik denk altijd die rituelen, die begrijp je pas beter als je het verhaal kent. En nu doen we in dat huis heel weinig rituelen eigenlijk. Maar, maar mijn wens is op, uiteindelijk zonder al te veel iconen een kapelletje te maken waar mensen hun kaars kunnen branden... voor een moeder die, die die dag onder het mes gaat, bij wijze van spreken. Ja, dus wat dat betreft smelt ook traditie, wat dat betreft samen, als ja. het aan jou ligt. Maar je kijkt eerst naar dat bijbelverhaal... en je komt en je beslist dan welk, welk ritueel zouden we wel hier willen doen. Ja, het begint bij het verhaal. Dat ja, is dan wel weer ja, ja. heel protestants, hè? Ja. Ja, ja, dat is toch je opvoeding die nog steeds uh, uh, doorklinkt. Uh, dan een mailtje van Eb Hartman. Die zegt indrukwekkend dit verhaal. Maar als Jezus nu geleefd had, had hij de voorhof van de tempel... lees neoliberale Zuidas... of neoliberaal Londen, New York, Tokio, et cetera... schoongeveegd. Nou ja, het... Helemaal niet praten en luisteren naar mensen verhalen. Hup, de bezem erdoor. Het... Uh... Het verhaal van de geldwisselaars. Die kun je heel snel economisch lezen en dat mensen voor haar eigen winken. Maar eigenlijk is het in eerste instantie kerkkritiek. Het gaat om die mensen op het tempelplein. Die zijn dus bezig met muntstukken. En je, in plaats van, waar, waar moet het in de tempel over gaan? Waarvoor kom je in de tempel? De tempel is de plek waar je die verhalen leest... waar je discussieert, waar je leert, waar je ontdekt... En op het moment dat jij dus bezig bent met die muntstukken... dan ben je dus weggedreven van die inhoud. He, dus ja, het leert in eerste instantie gewoon goed verstaan van die verhalen. In plaats van dat we die verhalen rechtstreeks inzetten... voor een, uh, ja, voor een soort uh, economische les. Ja, maar, die uh, les trek jij niet uit, uit de Bijbel, wat dat betreft. Want da, nee. daar pleit deze meneer Hartman voor. Ja, he? nee, dat begrijp ik. Ehm... Uh, Nee, niet. Maar je kan ook tegen die mensen zeggen: uh, derivaten, uh, zeg maar financiële producten waarin het steeds ingewikkelder maakt. Ga terug naar, naar het begin, ga terug waarvoor je bank was. Dan wordt het wel weer zo'n geldwisselertempel. Dan is het, uh, hou je nou bezig met waartoe dit instituut er is in de wereld. En ga daar nu niet te veel van afwijken. Uh, nee. Je wil kritisch zijn, je wil mensen uh, kritisch bevragen ook. Maar je zegt niet uh, die hele, nou, zoals hij zegt, uh, Meneer Hartman zegt, de hele as moet schoongeveegd worden. En dan is het gesprek al klaar. Dan is het gesprek al klaar. Mm. Daar heb je niets aan, denk ik. Nee. ik. Wil niet zeggen dat je af en toe echt, echt kan zeggen, ik geloof dat dit niet kan. Maar zeg je dat... je dat wel eens tegen mensen van, ja. kijk naar wat je doet en besef, ja, maar dit, dit, dit kan dit, niet. Eh, ja, nou, bijvoorbeeld. Maar hebben ze een voorbeeld van zo'n gesprek. Uh, dat. Uh, er bijvoorbeeld een ontslagronde is geweest. en mensen zeggen: Dit hoort er nu eenmaal bij. Ze dus, uh, hebben het eerst even zwaar, dan gaan ze door emotiecurve 2 heen. en dan uh, geven ze het alweer weer een plek. Dat ik zeg, dit, uh, dit kun je niet menen. Dus. Je kan wel zeggen op den duur, maar misschien pakt het ook wel weer goed uit. Want iemand begint een nieuw bestaan. Of het, niet alle ontsla ontslagen leidt tot enorme um, catastrofes. Maar probeer het in eerste instantie te zeggen dat het niet de bedoeling is. Of uh, ga er niet blind voor dat je zegt dat het nou eenmaal zo werkt. Nee, nee, helpt het dan ook dat je uh, gesprekspartner weet dat je predikant bent. Maar dat je ook een achtergrond als ondernemer hebt? Ja, ja, ja. Ja, dat je mee kan voelen dat je soms niks anders kan dan te zeggen: wil dit bedrijf overeind blijven? Dan moeten we er nu gewoon dit percentage aan de kant zetten. Anders gaat het ook ten koste van, uh, van, de, van de rest. Dus wat dat betreft kun je dan ook invoerend ja, ja, zijn in, in het dat. Het is allemaal dat... Dat... nooit zwart-wit. Het is altijd een grijs gebied, maar je moet een beetje weten natuurlijk ook waar ze mee bezig zijn. Ja, maar heel radicaal, zoals uh, meneer Hartman uh, voorstelt... dat ben jij dus niet. Soms. Maar als meestal echt, niet. Nee, als het echt niet anders kan. Uh, dan een vraag van uh, Wendy. Wat zou uw gast zeggen tegen de man of vrouw... Uh, Wendy Duchenne, uh, wat zou uw uh, gast zeggen tegen de man of vrouw... die door de crisis zijn baan is kwijtgeraakt? Het werk waar zij of haar passie in zat en hierdoor de wanhoop nabij is... omdat hij of zij het gezin financieel niet meer kan onderhouden... en misschien zelfs zijn huis moet verkopen. Zingeving lijkt dan weg. Ik denk niet dat ik snel tot een advies zou komen. Uh, er zijn weinig momenten waarbij ik dan waarschijnlijk zo ademloos zou luisteren als nu de casus die uh, geschetst wordt. Dat je het, en dan gewoon vooral iemand moet zijn is... doe je verhaal van voor naar eind. Zag je het aankomen? Wat doet het met je? Uh, en durf wat je erover heeft, te praten met andere mensen? En wat heeft die man of vrouw eraan dat hij dat verhaal uh, kan doen? Ik kan toch niet anders bedenken dat het voor iedereen fijn is... Dat er iemand is die jouw hele verhaal van voor naar einde wil horen en wil vastnemen en daar ook verder niets mee per se hoeft te doen. Want je, je doet het niet bij een oud collega waar je nog eer overeind wil houden of iets. Het is, of, of, of bij een zwager waarvan je het eigenlijk denkt, ja, nou ja, die zal me dan ook wel een loser vinden. Nee, er is iemand die eigenlijk waardevrij. Nou ja. Niet helemaal, maar nee, wel... Vanwege je achtergrond en je idealen en je ja, overtuiging? Ja, ja nee, nee, je luistert. Ja. Maar wel waardevrij als het gaat om, om jouw relatie met zo'n man of vrouw. Zijn er nog genoeg mensen die zo uh, een gesprek kunnen voeren? Want eerder vandaag was ook in het nieuws dat het aantal zelfmoorden... in Nederland weer is toegenomen, ik geloof voor het vijfde jaar uh, op rij... Uh, dat zegt natuurlijk ook iets. Het hangt ook samen met de crisis. Dat, dat, dat wordt aangenomen in ieder geval. Maar dat zou er ook op kunnen wijzen dat er steeds minder plekken komen waar mensen dat verhaal waardevrij uh, kunnen vertellen. Ja, eh. Um... Ik ben ook veel zelf aan het organiseren. We hadden het er net al even over of dit huis misschien ook niet iets zou kunnen zijn op andere plekken. Dus ik geloof ook wat in de Nieuwe Poort begint... dat wij zo'n programmering kunnen maken die straks ook geschikt is voor leegstaande kerken. Ik besef mij dat als je veel bezig bent met het publieke debat en aan het nadenken en aan het lezen... Mm -hmm. dan is het moeilijk om ook telkens weer mensen persoonlijk te spreken... Maar ik wil ook heel nadrukkelijk wel zo'n plek zijn waar mensen aandacht krijgen. Dus ik heb nu gewoon andere predikanten een kleine aanstelling geboden. Ja. Om vooral die pastor te zijn. Het is bijna twee uur je begint een beetje weg te vallen. Het is een lange dag voor je natuurlijk, dat begrijp ik. Maar fijn dat je hier nog steeds uh, wil zijn. Maar als mensen specifiek naar jou vragen... <coughs> Dan zeg ik... Um... Ja, maar dan weet ik gewoon dat ik nu een fantastische collega... Lisette van der Meijden, net iets Ja, dat kan allemaal ik... wel wezen. Maar ja. nu hoort iemand jou en die komt uh, morgen naar, naar de Nieuwe Poort. U zegt, ik wil die meneer Van Zwieten even spreken graag. ja, als, ik, als, het, als het vroeg in de morgen is en mijn afspraak is nog niet gearriveerd... Uh, en het is, het, is, het, is, het is nog niet de tiende die dag... Uh, ook bij mij zit er een grens. Dat merk ja. ik de laatste tijd dus nog vaker... Dat ik dus denk, ja, ik moet op een gegeven moment natuurlijk ook voor mijn eigen inspiratie zorgen. Maar is dat voor jou? Voor mij een... geldt het wat. Nee, ja, ik dat, ik kan maar maximaal, ik merk ik op een dag. kan maar maximaal drie, vier uh, heftige verhalen op een mm -hmm. dag gaan. Mm -hmm. Maar wil je zo'n centrum zijn waar mensen binnenkomen lopen. moeten we dus met, met een groter team bij zo'n spreken gewoon klaar zitten. Niet zozeer voor, voor een biecht, maar wel voor. Uh, nou ja, Voor een luisterend oor. Ja. Maar is dat, is dat misschien wat jou ook kan bedreigen? Je bent een enorm ondernemend eh, jong mens. Eh, dat was je in je werk. Dan ben je nu opnieuw in je werk. Nu op een ander front. Je hebt eh, enorme ambities ook op dit gebied. Hè. Daar kun je het straks nog kort over hebben. Maar zou dat ten koste kunnen gaan... voor? Van, van dat waar het je werkelijk om gaat. Want je moet inderdaad zo'n uh, gebouw gaande houden. Je moet uh, koffiecursussen volgen. Je moet uh, uh, uh, overleggen met mensen over sponsoring. Dat zijn allemaal hele nuttige dingen. Maar het is niet het verhaal waar het om draait. Is dat wat je jou persoonlijk zou kunnen bedreigen? Zou het kunnen? Ja, het zou kunnen. Uh... Ben je ervan bewust dat dat een bedreiging zou kunnen zijn? Ja, maar het is ook op een gegeven moment weten... Uh, wat willen we hier met elkaar zijn? Uh, wat is ieders talent? Ook in welke fase begeef je je eigen leven? In de zin van, uh, is het nu niet, als je, als je nog dertig moet worden... niet fantastisch om nu vol, vol met energie meer aandacht te hebben voor dat ene? Daar dus ook met de mogelijkheid dat er andere mensen zijn uh, die dat andere doen. En wat voor mij veel, veel belangrijker is... is dat ik wel telkens weer, iedere week in ieder geval bijbelverhalen zit uit te leggen. Meer dat als je vervalt in een organisatie... even opnieuw de geldwisselaar in de tempel voor... of als je niet meer bezig gaat met wat jou... tot, tot, tot een onderscheidend centrum maakt, namelijk dat bijbelverhaal... dan gaat het mis. En ik heb al lang in die vijf jaren mijn pastorale contacten opgebouwd. En zodra één iemand een hand geeft, dan denk ik meteen... Hij is niet, ja, precies. Dat is daar onlangs bij hem gebeurd. Oh. Uh, hij heeft zijn broertje verloren. Maar even, nou ja. En dat wil je ook. vast. Dat wil je ook. Houden. Maar dat betekent dus niet misschien iedere keer weer nieuwe contacten aanmaken. Nee. En, en als je de mogelijkheid hebt om mensen dus uh, nieuw te ontvangen. dan, dan bij hun collega's. Tot slot kort je ambities, want dit gebouw is nu net open, die nieuwe poort. Uh, maar uh, je ambities gaan haast letterlijk sky high. Want je droomt van een nieuw gebouw op de Zuidas, de Jacobsladder. Mooi symbolisch beeld. Wat, wat zou je met dat gebouw uh, willen bereiken? In zeven uh, stappen van de hemel naar de aarde en terug? Nou ja... Kijk, we hebben in de geschiedenis hebben we wel vaker kathedralen gebouwd. En uh, het is eigenlijk ook altijd wel weer... dat zo'n teken mag, mag ook verder gaan dan een speldenprik. En uh, nou ja, ook kijken naar de bestemmingsplan van dat hele gebied. Maar uh, nou, wat wil je dat... ermee met zo'n enorm gebouw? Nou, wat je ermee wilt, is dat, je, dat er een signaalwerking uitgaat. Van, je kan hier, je hebt al wanen in een ander bericht, in een ander verhaal. Je kan hier opsnuiven wat jou weer helemaal mens maakt. Je kan hier zo verstrooid, ontregelend uh, rondlopen... dat dat echt alleen maar ten goede kan komen. Maar wat wil je, en, je dan allemaal doen op die zeven etages? Ja, ja goed, dat is, dus een, dat is dus een plan waarbij je dan zegt... Uh, we doen daar zo'n een kapel bovenin, we doen daar dan uh, een filmhuis... waarbij je dus die films vertoont, uh, die dus heel kritisch gaan... zoals Lars van Trier die maakt in, uh, in, in Scandinavië. Maar telkens weer met mooie thema's over racisme en over machtsmisbruik. Dat is natuurlijk, je kan zoveel instrumenten gebruiken om tot inspiratie te zijn voor mensen... Nou En zo een aantal kunstvormen bij elkaar is dat je tot een soort huis komt. Maar er zijn andere mensen die ook dit soort plannen hebben. Ik heb nu de nieuwe poort geopend. Bij mij staan nu de deuren open. De kranten liggen op tafel. Er ligt een programmering. Eerst maar eens dit drie jaar doen. En het zou mooi zijn als we die enkele persoon... Red je één mens, dan werden wij al heel veel. Ruben van Zwitte, dankjewel dat je hier wilde zijn vannacht. Ik zou zeggen, ga lekker slapen. Of gaat er nog een flesje open op, uh, op je uh, benoeming... tot meest spraakmakende theoloog van 2012 vanavond laat? Ik heb een uh, student Nederlands uh, bij mij werken... die hier nu ook uh, mee is, die mij helemaal heeft gereden... van Rotterdam naar hier. Rob. Wij gaan nog even samen met Rob gaan wij nog even dit vieren. Ja, ja ik, ik vind dat uh, jij dat verdient en Rob eigenlijk ook wel. Rob Rijm, voorzichtig naar de Ruben van Zwieten... de theoloog van 2012, dank je wel dat je hier wilt zijn. En het uh, ga je goed daar op de Zuidas. En daarmee werd het bijna twee uur. Eh, dank dat u luisterde, twitterde, belde, eh, mailde. Dank aan uh, mijn gasten dus. De prijswinnaars van de Nacht van de Theologie 2012. Ruben van Zwieten en de man die in het vorige uur ook de gast was. Uh, auteur Kees Waaijman. Straks is het woord aan Nora Romanescu hier op Radio 1. En Casa Luna is er maandag weer. Ik wens u nog een rustige nacht en een fijne weekend.